RTL Nieuws meldt dat het erop lijkt dat het begrotingstekort voor dit jaar toch niet boven de 3% uitkomt. RTL meldt dat op basis van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek later vandaag presenteert. Het kabinet ging voor 2013 uit van een begrotingstekort van 3,5%. Volgens RTL telt Brussel tegenvallers die het kabinet noemt niet mee, zoals bijvoorbeeld de redding van SNS Bank. De bijstelling naar 3% zou geen gevolgen hebben... voor het verwachte tekort van volgend jaar. De aangekondigde bezuiniging van 6 miljard zou dan ook gewoon doorgaan. De Stichting Reclamecode neemt de klacht van de SGP-jongeren... over de datingsite Second Love niet in behandeling. Volgens de SGP-jongeren zijn spotjes die getrouwde mensen oproepen... om vreemd te gaan in strijd met de wet en de goede zeden. Volgens de Stichting Reclamecode voldoen de spotjes aan alle wettelijke regels... en mag Second Love vrij adverteren voor zijn dienstverlening... De SGP-jongeren betreuren het oordeel. De verdachte van de aanslag bij de Marathon van Boston wordt vervolgd voor 30 misdrijven. De belangrijkste daarvan zijn viervoudige moord en het gebruik van zelfgemaakte bommen. De 19-jarige verdachte liet in april samen met zijn broer bommen ontploffen bij de finish van de Marathon van Boston.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 Op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp... 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen knooppunt Terbrechseplein en Rotterdam Centrum... 2 kilometer ook door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie van de ANWB. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Gelijnen, plag. Goedenacht, welkom terug in Casaluna. Voor één uur uh, hebben we erover gesproken hoe we nou met z'n allen aankijken tegen veiligheid in onze maatschappij en we hebben een regering zitten die veel van zich laat horen... de spierballentaal toont. Maar ook burgers en bedrijven komen steeds vaker met eigen initiatieven. Eh, openbaar vervoersbedrijven hadden het al even over woningcorporaties... particuliere beveiligers, eh, camera's op elke hoek van de straat... die er ook weer door particulieren worden bekeken. Mijn vraag aan u is voor dit uur... wat doet u nou om uw buurt veiliger te maken? U kunt bellen op 0800-1121, dus 0800-1121... Of een mailtje sturen met uw verhaal naar casaluna.ncv.nl toen ik een paar jaar geleden vuist in de buurt naar de buurt van Utrecht. Toen kreeg ik bij inschrijving van de gemeente... ook meteen zo'n uitnodiging van Burgernet. Ik weet niet of u het kent, maar dan krijg je dus met een sms'je... word je gealarmeerd als er iets aan de hand is. En uh, Mark Schuilenburg, uh, de gast van vorige uur, die zei dat ook al... Van dan word je dus bekeken, stel dat er een inbraak is geweest... of een overval is geweest, dan krijg je meteen de beschrijving... van let op die en die persoon, of dit is er gebeurd, kijk daar naar uit... Um, op die manier ben je extra alert op je eigen omgeving en de veiligheid daarvan. Uh, mijn zus die woonde in de Opzomerstraat in Rotterdam. En daar deden ze hele kleine dingetjes om de straat veiliger te maken. En dat begon bijvoorbeeld met het buitenzetten van bloembakken. Dat aan elke gevel werden bakken met viooltjes neergezet... om op die manier een prettigere sfeer te creëren. En er werd ook gezorgd dat de verlichting, de straatverlichting het s'avonds allemaal deed. En dat werkte zo goed dat de term opzomeren een uitdrukking is geworden. En dat ook de opzomerprijs ideeën... Jaar werd uitgereikt aan een straat of een buurt... die uh, op eigen initiatief de buurt steeds veiliger maakte. Nou, zo zijn er tal van initiatieven te bespreken om de buurt veiliger te maken. En ik wil graag van u horen wat er bij u in de buurt gebeurt. Of wat u zelf doet om de buurt veiliger te maken. Of nou eens waar u woont, of waar u werkt, waar u sport. Maakt niet uit, bel erover 0800-1121. Dus 0800-1121. Mailen kan nog steeds naar kazaluna.ncrv.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag Casaluna.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 Tell me they'll sing the words I'll say When darkness falls And all of the stars When well, Just me and my guitar mm -hmm. I'm sure that I'll find my Not afraid to try, but even a world of love and hope can guarantee that prize. So maybe I can gather the night. Me and my guitar. Het was de inzending van het Songfestival van België drie jaar geleden. Me and my Guitar van Tom Dice. We praten vannacht over veiligheid in onze maatschappij. En het liefst nu in de buurt van waar u woont. Wat doet u zelf of wat heeft u zelf gedaan om de veiligheid in uw wijk te verbeteren? Het heeft allemaal te maken met het feit dat veiligheid lang niet alleen maar een ding is van de politie en van justitie. Maar dat ook steeds meer bedrijven en particulieren en dus ook bewoners en burgers daar werk van moeten maken. Via Burgernet Buurt hadden we het al eventjes in het eerste uur over. Ben ik ook wel benieuwd naar of u daar ervaring mee heeft. Um, wat daar besproken wordt en hoe dat eraan toe gaat en of het zinvol is. Uh, en meer van dat soort initiatieven om de buurt dus veiliger te maken. 0800 1121 of mailen naar casaduna.ncrv.nl Dr. Niels Mal. Goede nacht. Dag Kylen. ik spreek eindelijk je naam is behoorlijk goed uit. Fantastisch. Dat is al een goed begin van dit gesprek in ieder geval, toch? Uh, ja. Kylen, hey je moet me eventjes helpen met uh, bepaalde twijfels, want. Uh ik, ik hou van duidelijk, duidelijkheid, een zeer grote duidelijkheid. Wat is nou de bedoeling van als je belt naar de NCV van 12 tot 1? Kunnen de mensen daar niet op in, uh, inspreken? Is dan de gast die dan antwoord is? Ja. De baan geen kans krijgt om te praten. In het eerste uur is dus het van 12 tot kwart voor 1 is het gesprek met de, met de gast die we dan hebben. Dus dat is echt een, een interview van drie kwartier. Kijk aan, en ja. in het tweede uur, soms blijft de gast, soms niet. Dan, uh, dan praten we daar... Eigenlijk over door over het thema wat we hebben besproken. Dat is het ik idee. Inderdaad. Ook. Ik, ik kreeg van de week ook een goede geestelijke rammeling. Waarom? Omdat ik zeg, wie gaat er dan kort voor één. Gewoon uh, de, een hoorspel uitzenden. Maar toen zei die meneer aan de telefoon, ja, dat is van de NTR, daar hebben wij niks mee nee, te maken. Daar hebben we ook niks over te zeggen. <laughs> maar goed, laten we het daar niet over gaan hebben. Laten we het hebben ja, ja. over de, de, de initiatieven die u heeft genomen. Want u heeft in Zoetermeer wat is bent u wat gestart? Jelen, luister eens. Uh, het gaat hierom dat ik, uh, ik ben een weegschaal. Een weegschaal houdt van, van gerechtigheid, hè? van eerlijkheid. Hè? Ja. En, en als ik zo een beetje begrepen heb wat betreft de, de strafmaat... Uh, uh, en uh, het hele justitiële apparaat, dan uh, zak mijn broek vanaf. Weet je waarom? Omdat de mensen die een beetje verkeerd bezig zijn in deze maatschappij... Die worden wel gepakt, maar die, ja, dat is misschien een oud liedje wat ik nu vertel. Maar die staan over twee of drie weken staan ze weer buiten. En wat heb ik toen geopperd? En dat is nog steeds mijn streven. Ik heb jaren geleden op televisie gezien in Amerika. Niet dat ik daar Amerika hoog heb zitten. Maar toen zag ik een groep mensen. Die noemden zich de Guardian Angels. Ja. En dat zijn lui die gewoon het uh, boel in de gaten houden en zeer alert reageren op mensen die, uh, die helemaal verkeerd bezig zijn... en die ingrijpen en niet gaan zitten wachten hoe de justitie in elkaar zit. En waar bestaat dat ingrijpen dan uit? Nou, door gewoon de wijken in te gaan... En het is wel leuk dat, wat, wat, wat grappig, je collega's uit de telefoon, winkelcentrum, nee joh, joh, joh, dat, is, dat is allemaal zo relatief. Want als ergens een winkelcentrum gewoon ingebroken wordt of wordt iets gestolen, dan staan die grote zorgverzekeraars staan er klaar om dat boel weer te vergoeden. Maar het gaat erom dat ik de verzekeraars zelf gaan. op... Ja. Zeg hier, ik heb om uh, om mensen te trainen. Om, om alert te, te reageren, niet alleen geef ik ook in Zoetermeer... maar ook de contrarijen eromheen... en alert te reageren om de boel te bewaken. Oké, okay, maar uh, hoe gewoon... gaat dat dan in de praktijk? Stel, nou, ik zou mee door... willen doen, wat, wat wordt er dan van mij verwacht? Nou, door gewoon uh, de, de, de, de, de diensten af te spreken... dag, middag of nachtdiensten... en gewoon eens rond te wandelen en kijken wat er gebeurt... want je hebt in Zoetermeer ook de burgerwacht... En... Nou ja, en ik zag ook een prachtig voorbeeld. Gewoon van uh, jaren geleden, Charles Bronson, de vigilante. Dat is natuurlijk wel een heel gewelddadig kerel. Die reageert vanuit zijn eigen emotie. Maar dat gaf, dat gaf mij een goede tip om eens te reageren... of tenminste te appelleren aan het systeem... dat je moet niet gaan zitten wachten wat de justitie doet... maar je gewoon persoonlijk moet je optreden... en je hersens gebruiken en mensen om je heen uh, arrangeren die een beetje verstand hebben, gewoon die niet als een stelletje waakhonden... maar gewoon hun hersens gebruiken en ja. ingrijpen. Maar heb je, want er zitten dus ook nachtdiensten bij... dus dan loop je s'nachts met z'n tweeën of zo door de wijk Top, heen om te man, kijken. Nee, met z'n tweeën, met een man of vijf, zes. Oh, zoveel. Met een 5, en er zijn genoeg mensen die dat willen. Ja, precies. Die hebben er balen van om dat gedoe wat justitie doet. Maar. Gewoon van, de, ach ja, hij heeft het slechte jeugd gehad en sluit maar erop. En na nou drie weken. Maar wat wordt hij doen opklagen. jullie dan? Als je iets ziet wat niet deugt, wat doe je dan? Nou, dan wordt er eerst eens gekeken, wordt de persoon die op heden daar betrapt wordt. Gewoon, uh, wordt er eens dus mee gesproken. En als er een beetje een ziekelijk geval is, wordt die overgedragen, gegeven uh, aan justitie en je politie. Dat wel, oké. Okay. Ja, zeer zeker. Ja, je, je, je rondt het niet zelf af, zeg maar. Het wordt wel nee, netjes... Nee, nee, nee. Okay. En hoe lang nee. doen jullie dat al, de Guardian Angels? Nou, dat is al bijna, bijna een half jaar, pas, pas, sinds kort opgestart. Oh, oké. Okay. Omdat, omdat wij al de balen hebben van het hele systeem wat, wat betreft justitie betreft. Ja. Maar... En kijk nou, nou eens krokelen het ook eens met de tevens, met ze... Met zijn pols, met, met, met, met enkelbandjes en dat... dat, ah, dat heeft hij weer in moeten trekken. Dat schiet, dat schiet toch niet op? Dat nee. kost klauwen met geld. Nee, maar ik zit te denken, je zegt van dat schiet niet op... maar uiteindelijk draag je wel gewoon die mensen over aan justitie. Dus, dus de straffen worden er niet anders op. Ah. Nee, maar er wordt eerst eens even ingesproken... gewoon hoe iemand uh, tot zo'n daad komt. Ja, ja. Want uh, van, van de week is bij mij ook te gaan. er ook weer leuk gezellig ingebroken door een van de krokele dokus. Oké, okay, en die heb je niet gesnapt, neem ik aan? Want dan, nee, helaas nee. niet. Nee, want er stond er een, een, een, een grote honkbakknukkel achter de deur. Want hij, als ik hem getroffen had, had hij het waarschijnlijk niet overleefd. Maar dat is dat goede gesprek wat je dan voert? Dat is met de honkbakknukkel? Ja, eerst, eerst eens praten en, eerst, eerst praten en dan kijken hoe in elkaar zit. En, ja, ja, ja, Is het een junk of weet ik wel een of andere, een of andere geschif, ge, geschifte... Daar kijk je dan wel naar wat je voor je hebt. Maar is er tot nu toe al iemand betrapt of iemand aan de politie overgedragen? Ja, zeker. Drie mensen al. Drie mensen? Allemaal ja. inbrekers? Niet alleen dat, maar die waren gewoon of gek of helemaal stoomd... of onder de LSD of de, weet ik veel. En met, liep met, met een zwaarte, zwaarte zwaaien. Nou, daar zijn we gauw klaar mee. Want we hebben ook een stelletje mensen die zeer goed getraind zijn in karate. Oh, kijk eens aan. Jullie zijn wel van alle markten thuis in ieder geval. Zeer zeker. Hoeveel ja. mensen doen er inmiddels mee? 25. 25. In Zoetermeer en de, en de omgeving dan ervan? Contrè, ja. ja. En is het de bedoeling om dat naar veel meer uit te breiden nog? Zou je dat willen of zeg nou je nou? Op. Ik woon zelf zeker. in Zoetermeer, het nou, dus goed. Nou en op. Nou en op. Want van justitie hoef je, je, ziet, je hoeft het niet te, niet te verwachten, want er komt de politie. Ja, ja. Maar je werkt er wel mee en samen het... dus als het nodig is. Zeg je? Je ja, werkt er wel mee het samen. Het, het, het kan, ja. Ja. Maar er is wel goed contact, hoor, met de politie en zo. Maar ja, het schiet niet op. Het, nee. het, het, men zit af te wachten en, en men zit ach en och. En alwee, uh, oh, hoe kan dat nou? Nee, er moet opgetreden worden. Dat is duidelijk. Door de Guardian Angels. Dank je wel voor het bellen. En fijne Ook nacht je nog. Oké, okay, fijne nacht, joh. Hetzelfde. Dr. Niels Malmer was dat, met de uh, Guardian Angels die uh, goede gesprekken voeren naar verluid. Uh, met mensen waarvan zij zeggen van uh, daar deugt niets niet. Het is in ieder geval een initiatief om zelf. Dus. Uh, de veiligheid te vergroten in de eigen buurt. Uh, het opzomer hebben we het al over gehad. burgerwacht of burgernet is denk ik hetzelfde. De buurt bestuurt. Nou, zo zijn er vast bij u in de buurt ook allerlei initiatieven. Of misschien in het verleden dingen geweest waarvan u zegt... dat heeft wel uh, geholpen. Het gaat ook nog wel eens uit van, van sportverenigingen... of andere soorten van verenigingen, van scholen. Misschien uit. Uh, is er bij u op het werk ook uh, dingen die gedaan worden... om veiligheid te vergroten. Of misschien in de omgeving van scholen. Genoeg om over te praten, 0800 1121 of een mailtje sturen casaluna.nchrv.nl. Vendeu <tieding> seu terno, seu relógio, e sua alma. E até o santo, ele vendeu com muita fé. Comproviado pra fazer sua mortalha. Tomou um gole de cachaça e deu no pé.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 Investindo na brincadeira, pra tudo tudo se acabar na terça-feira. Mechanica van Erasmo Carlos. Wat heeft u voor initiatieven in de buurt om de omgeving veiliger te maken? Heeft u zelf iets gedaan of bent u druk met een of ander project bezig? Laat het ons dan even weten. Erik heeft ook gebeld op 0800-1121. Erik, nacht. Ja, goedenavond. Je bent zo'n opzomeraar, hè? Ja. Ja, wat grappig. Nee, ik hoor heel toevallig de opzomestraat. Ja. Ja, mijn zus die woonde we... daar. En daar hadden ze zulke vrolijke bloemen buiten staan. Dat was helemaal in het begin van het... Uh... Poeh, dat zou ik echt niet meer weten. Weet Ken je, je nog de, de man uh, die met de uh, ja, oude minis, dat daar horen of niet? Mm, nee. Nee, ik woonde er zelf en... niet, hè? Oké. Okay. En daarnaast woonde Wim? Ja, het, het kan best. Dat zou ik niet weten, maar... En ik woonde daar dan weer tegenover. Maar het... ik wil even In Het begin van het, van het opzomeren uh, ja. was jij er. Ja, ik, ik, ik, ik kwam van Groningen en ik ja. ging studeren in, uh, ja, uh, in, ja, in Schiedam, uh, weet ik veel. En uh, ja, toen uh, werd ik in één keer wakker gebeld. Ik woon in drie jaar achter, op een van vanaf we even wilden wil vegen. Ja, want en, je moest uh, dus de straat bezig. even vegen. Ja, dat was het gewoon begin van de opzomere. Ja. En uh, dan ja, volgens mij elke avond of donderdag. Om een uur of acht ging we met de hele straat de boel vegen. En nou ja, ik ging verder met studeren. En ja, op een gegeven moment heb ik niet zo heel veel nodig met de overdag uh, mensen. Maar uh, ja, s'avonds, uh, ja, daar waren die mensen echt uh, bezig. En uh, op een gegeven moment kwamen de lampjes en daar moet je voor betalen. Maar ik heb die bloembakken nooit meegemaakt. Ik ben heel snel terug verhuisd naar de Noosmanstraat, Een paar straten daarachter. Oké. Okay. En hoe was het daar? Het straatbeeld? Heel anders? Ja, heel anders. Beter of ja, slechter? Het werd gewoon, nee, slechter. Slechter? Ja. Gewoon, ja, alle reclame werd gewoon direct uit de woningen geflikkerd. En, ja, je was gewoon blij dat de, de, de straatpoeg geen keer in, in, in de week die boel kwam opruimen. Dat was echt een paar ook. Nou ja, maar, maar dat is volgens dat mij, die opzomerstraat lag niet in, in de beste buurt. Nee, dus Nieuw van... Westen. Ja. Of Oude Westen? Ja. Ja. ja. En zij staat van Nieuw-Matternesseweg, Nieuw Nieuw volgens mij. Ja, dus het heeft daar toen wel maar echt geholpen? Ik ben Groningen. Mm -hmm. Sorry? Het heeft wel echt geholpen daar toen? Ja, het was echt een, een keerpunt in, uh, ja, in, in de oude wijken. Ja. En was het en nou ik, uiteindelijk zoveel moeite voor je? Want dan was je een kwartiertje aan het vegen of zo, dat was het. Uh, nou, het nou, was geen moeite, maar ik was gewoon echt... Ja, ik heb daar ik meegedaan. Ja, het is gewoon langs, een beetje langs me heen gevallen. Ja, ja. Maar de Opzomerstraat, ja, Opzomeren, ja. Dat is toch zo'n prachtig mooi woord. Ja, zeker. Ook. <laughs> maar nou, waarom je... ben je dan vrijwillig naar die Nozemansstraat gegaan... als het daar toch veel minder fijn was? Ja, nou, ik woonde daar via een hospitaal. Ja. En ik ging studeren. Ik betaalde daar echt heel veel geld. En op een gegeven moment, omdat je dan 300 meter of 300 kilometer van je... Geboorteplaats wonen, kon je daar gekopen huren. Ja, ja, oké. Zo, ging, oh, okay. beetje, Zo ja. ging het allemaal een beetje. Gewoon puur, ja, financieel. Oh, kijk aan. Nou. Maar, maar de ja, het is toch steeds een heel mooi straatje. En ik vind het ook heel mooi dat het gewoon een begrip is geworden in Rotterdam. Ja, leuk hè? Ja, ik zat te denken, is het ook buiten Rotterdam een begrip geworden? Maar volgens mij is het opzomeren wel echt uh, Rotterdam. Dus ik kijk even naar twee collega's die niet uit Rotterdam komen. En die kijken met een groot vraagteken boven hun hoofd. Dus het is uh, Rotterdams gebleven. Opzomeren dus, dat betekent dat je je wijk uh, wat leefbaarder en wat veiliger maakt. Ja. Nou Erik, leuk dat je hebt gebeld. Pak een bezem en uh, Pak ja, dat bezem. is het begin. Precies, veeg je eigen straatjes gewoon. Ja, ja. Dat ja. is het begin. Hé, hey, dankjewel voor het bellen en een goede nacht nog. Ja, dankjewel. Dag hoor. 0800-1121 is het telefoonnummer. Wat doe jij om je buurt veiliger te maken? Of wat gebeurt er bij jou in de buurt uh, om het veiliger te maken? Zie je ook uh, mannen van de Guardian Angels al uh, langslopen? Zijn er s'nachts uh, beveiligers bij jullie op straat? Of hangt het vol met camera's? Heb je zelf een camera uh, in jouw straat opgehangen? Op je huis gericht natuurlijk, want anders mag het volgens mij niet. Ben ik wel benieuwd naar. Het mailadres is kazaluna.nchervee.nl en bellen dus op 0800-1121. Meneer De Wit, goeienacht. Ja, een nacht. Misschien uh, uh, inderdaad uh, de buurt veiliger maken. Wat doen we eraan? Ja. En uh, mijn suggestie uh, was: uh, de buurt maak ik persoonlijk veiliger door uh, flink naar de nachtradio te luisteren. Kijk. Waardoor er uh, altijd een lampje brandt uh, uh, boven. En uh, je ja, de ene oor een beetje aan het luisteren. En dan uh, Je hoort altijd wel uh, of er wat gebeurt s'nachts natuurlijk als je wakker bent. Uh, de mensen die wakker zijn en de radio luisteren, die zorgen ervoor dat Nederland wat veiliger is uh, s'nachts. Maar heb je wel eens dingen dat je iets hoort en even buiten gaat kijken of de politie belt? Mm, ja, ik heb wel eens wat gezien, maar dat zijn meer wat dronken mensen. Het ligt ook een beetje aan waar je woont en ik zou ook wel eens... Uh, maar gewoon inderdaad, ja goed, je, je kan alles. Je, je, je maar niet, niet, niet, ik heb niks uh, zelf uh, op te merken, eigenlijk. ik uh, denk van nou dat ik heb nog geen inbraak veredeld, zal maar zeggen. Dat niet. Maar misschien dat alleen het, de, uh, het lampje ja, brandt uh, al genoeg is. Hè. Maar je hoort toch vaak genoeg dat, er, dat je zelf gewoon ook licht moet laten branden. Voor je, voor je eigen veiligheid als je weggaat, zeg maar. Dat het lijkt alsof er iemand is in jouw huis. Maar ik kan me ook voorstellen ja. dat mensen afschrikt als ze denken, hé, hey, daar zijn nog mensen wakker. Ja, precies. zijn heel wat mensen s'nachts uh, gewoon wakker... die luisteren naar de radio en die horen alleen ja. als er is wat in de buurt is. Of, uh, en sowieso werkt Radio 1 Luisteren inkomst, natuurlijk heel decriminaliserend. Hè? Ja, dat is wel. Dat ook mee, nog eens. Ja, dat is <laughs> van, radio ja. Ja, dus ook nog eens heel gezond voor de geest. Laten we het ja, oh. ja. Nou, goed idee. Okay. Ik zeg iedereen naar Nachtradio blijven luisteren. Prima, oké, okay, ja. Veel plezier o, ja. dan verder de hele nacht. Ja, okay. ja prima. Maar Dag weer. hoor. Uh, ik noem het nummer nog even 0800 1121. En er is ook gemaild naar casaluna@ncv.nl uh, Huip die mailt, het schijnt dat Roma dievenbendes krijtcodes op huizen of muren gebruiken... om aan te geven dat er iets te halen valt. Het teken voor dat er niets te halen valt is een cirkel met een streep erdoor. Ik had nog wat stoepkrijt liggen en ik ben de hele buurt gaan markeren. Zegt het woord op ieder huis dus een cirkel met een streep erdoorheen... dat er niets te halen valt. lijkt me een goed idee. Huip Jans, dankjewel voor jouw mail. Uh, we gaan nog even naar wat muziek. We Luna. En hey fellas, I'm talking to you, you you too. Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the next day. To be you get there. But Let me tell you something. not going for that no more. we realized two things that you doing We got to get what we want, so oh, you'd better think, Come on. think. Tim Collins uit 1988 met de hit Think About It. Uh, projecten om de buurt veiliger te maken, daar hebben we het over. En dan niet vanuit politie en justitie, maar wat u zelf doet... of wat u met uw onderneming, met uw bedrijf heeft gedaan... of als buren met elkaar doet, dat uh, wil ik graag weten. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. Peter Huismans, nacht. Ja, goeiedag. Vertel, wat, uh, wat heeft u ondernomen of wat wordt er ondernomen? Nou, wat er ondernomen wordt is eigenlijk... Uh, het is niet zo dat wij uh, iets echt organiseren. Uh, ja, wij wonen in een vrij rustige buurt in Halsteren bij Berg op Zoom. Ja. Uh, helaas wordt er ook bij ons zelfs uh, ingebroken, her, uh, zo links en rechts. Gelukkig niet te vaak. Uh, maar dan uh, wordt daar wel door de buren en op straat mensen die uh, hondjes uitlaten... Uh, wordt daarover gesproken. Uh, ik ben er zelf heel alert op. Dat uh, betekent dat ik een, uh, een keertje zag ik een jongen op straat lopen. En, en die, dat vertrouwde ik niet. Uh, toen ben ik een blokje omgereden en ben ik gestopt. En ik uh, vroeg hem van, uh, god, komt u misschien vandaan? Dan zei hij van, uh, ja, ik kom hier uit het buurt. Ik zeg, oké, okay. dan uh, zou je hem dan die straat uh, even aan kunnen wijzen. En ja, goed, dat wist hij niet. En het is eigenlijk de hoofdstraat. Toen ben ik oh. doorgereden. Ja. Heb de politie gebeld. Uh, nee, sorry, net daarvoor heb ik de politie gebeld. Uh, die telefoon had ik dus naast me de stoel liggen. Uh, dus zij hoorden precies ook wat die meneer vertelde. Uiteindelijk uh, hebben ze hem opgepakt. Hij bleek dus met nog twee kompanen inderdaad bezig te zijn om iets voor te bereiden. Echt waar? Uh, echt waar. Uh, hmm. Nou goed... Dat vertel ik dan uiteraard in de buurt. En uh, hela, ja, tof, helaas, gelukkig, is er uh, sindsdien nog niet iets voorgevallen. Uh, het praten nu over een half jaar geleden. Uh, ja, en dat is eigenlijk wat wij daaraan doen. Ja. Dus iedereen is er eigenlijk gewoon alert op. Maar waar let je uh, deze... specifiek op? Uh, ja, hoe iemand. Kijk, je ziet al snel uh, als iemand wat langer observeert. Hè, dat moet geen halve uur te zijn, een paar minuutjes. Uh, of die in de zin heeft. Die ja. kunt het aan zijn lichaamstaal zien. Uh, ja, dat, dat zijn de triggers. Ja, ik zit nu uh, te denken, tegen... ik ben ooit een keer in zo'n informatiebijeenkomst geweest van de politie. Dat ze, Toen werd ook veel ingebroken in de buurt dat ze ja. wat dingen gaven om op te letten. En er was inderdaad eentje dat ze zeiden, in zo'n dorp, daar zegt bijna iedereen elkaar gedag. Ja. ze zegt, zoek altijd oogcontact. En op het moment dat mensen wegkijken... Ja. Zeg, als, het, als het inbrekers zijn, die hebben geen behoefte om herkend te worden... en dan zeker niet om onthouden te worden. Dus die kijken al heel snel weg. Dus als je daaraan merk je dat mensen wat zenuwachtiger worden... of onzekerder worden, dacht ik, ja, dat vond ja. ik op zich wel. Maar dat is eigenlijk waar jij dan dus ook op let. Dus je kijkt, van, ook gedraagt ook. iemand zich raar? Of uh, draait hij zich weg van je? Of loopt hij een keer weg? Ja. Ja. Nou, en dan verder, ja, ik heb een keer een portemonnee uit mijn auto gestolen was mijn eigen domme schuld. Ik heb hem erin laten liggen en de auto was zelfs open... Stom kun je zijn. Je had hem uh, niet op slot gedaan ook. Nee. Oei. Dan nou heb je weinig dus braakschade is, uh, in ieder geval. Ja, <laughs> dus dat klopt. Nou, die is uit de auto gehaald. Uh, toen uh, heb ik de volgende morgen heb ik, uh, bordjes neergezet van of er iemand uh, die in die portemonnee en al mijn pasjes zaten erin. Nou, en ik heb in principe uiteindelijk al mijn portemonnee teruggekregen. Al mijn pasjes hebben teruggekregen. Die lagen her en der in tuinen verspreid. Uh, ja, goed, zoiets uh, maakt mensen ook wakker. Ja, He, ja. Ze weten dus dat er van tijd tot tijd iets gebeurt. En ja, goed, ze weten de, de, ze horen van elkaar uh, wie er zo stom is geweest om zijn portemonnee in de auto te laten <laughs> En dan hopen we maar. Maar ze kijken dat zelf dat een link uit doet. dan, hè? Wat zei Dan kijken ze zelf volgende keer wel even letten zo. Ja, Ik bedoel, ja. als, je, als je van elkaar fouten leert. Dan uh, dat, dat kan dat ook werken. Ja. Denk je dat het in, in de grote stad, want dat is een alf. Alphen en Riel is dat of niet? Een andere Alphen waar jij woont? Nee, nee, nee, Halsteren. Oh, nee, Halsteren. Nee. Oké, okay, dat is ook niet ja. zo heel erg groot. Denk je? Nee, nee, nee. Als je het over grote steden hebt, kan, ja. werkt die sociale controle dan ook, denk je? Ik denk minder. Want ja. mensen hier elkaar heel makkelijk aanspreken. En ja. de grote stad leeft dan iets meer langs elkaar heen. Ja. Tenzij je inderdaad in gewoon buurtjes buurtje zit... je natuurlijk wel gezellige straatjes... wat we net over hadden, die opzomerstraat... waarin mensen elkaar ook mobiliseren. Ja, ja dat is eigenlijk ja. het belangrijkste dan, hè? Nou. Klopt. Het is wel zo dat wij... wij hebben hier wel uh, een buurtwacht. Uh, oh dat wel. Die worden, ja, nou, die worden positief... op het moment dat er zeg maar, hangjongeren... Uh, rottigheid uithalen. oh oké. Okay. En, en dat, uh, dan bezoeken ze zeg maar, de plekken... waar die uh, zich uh, meestal ophouden. En dat werkt wel preventief. Dat, en dan wordt er gewoon meer even meer. wat gesproken met elkaar? Dan worden die, die, die jongens worden aangesproken. Ja. En er uh, zijn groepjes van uh, twee, drie mensen die dan uh, surveilleren, die op de straat lopen. En, en doe je daar zelf ook aan mee, of dat niet? Nee, ik doe er zelf niet hm. aan mee. Ik, ik uh, heb helaas uh, nog een lange daar, dus vandaar dat ik u nu nog bel. <laughs> maar uh, nee, ik, doe, uh, ik, ik heb er jammer genoeg geen tijd voor. Zou je het Anders wel durven doen? of... Ik zou het wel durven, ja. Ja, zeker Zou je er niet onveiliger van ja. voelen om s'nachts over straat nee, te gaan nee, lopen? Nee, nee. Het zijn ook geen het is geen jeugd die echt een uh, hele vreemde steek uithaalt. Nee. Het is meer echt een, een beetje overlast in de vorm van uh, zich in de buurt ophouden waar wat ouderen wonen. En dan tot 11, 12 uur uh, ja, luidruchtig zijn. Ja. En een biertje te wil drinken of een, een jontje ook, dat soort zaken. Oké. Okay. Maar het valt hier nog wel mee. Nou, gelukkig ja. maar, toch? Ja, ja. hou zo, zou ik zeggen. Ja. Hou sociale controle ook zo. Het geeft ook nog leuk contact met de buren. Ja, nou zo is het. Daarom. Uh, kom, kom. Nu wel slapen na een lange werkdag? Ja, ik sta voor de deur thuis, dus ik ga niet weg. Oh, nou, Slaap lekker dan. Dankjewel en hetzelfde. Bedankt voor het bellen. Graag gedaan. 0800-1121. Als u ook wilt bellen om te vertellen... wat er bij u in de buurt allemaal gebeurt om de buurt veiliger te maken... of zijn er misschien projecten uh, geweest? Wordt er gesurveilleerd overdag, middags, maar ook s'nachts? Omdat het niet heel veilig is, heeft u wel eens iemand zelf... in de kladden gegrepen en uh, wat heeft u dan gedaan? En uh, bent u ook, heeft u aangesloten op uh, Amber Alert... of uh, BurgerNet of iets dergelijks, dan... Uh, wil ik dat ook graag weten, want dat is natuurlijk ook allemaal bedoeld... om de buurt veiliger te maken. Twitter kan natuurlijk ook nog gebruikt, worden hashtag Casaluna. En als u niet kunt bellen, maar het liefst wilt mailen. Bijvoorbeeld als u in het buitenland woont. Dat zit ik nu te denken, dat is ook wel leuk. Want je hebt kans dat daar hele andere initiatieven zijn... Um, dan waar wij het nu over hebben. Uh, Amerika hoorden we natuurlijk van Mark Schuilenburg in het eerste uur al... Uh, over de, wat voor projecten daar gaande zijn om de veiligheid te vergroten. Dan kunt u mailen. Vanuit het buitenland is dat het makkelijkste, denk ik. Casaluna.ncrv.nl Fouad, goeienacht. Ja, goeienacht. Vertel. Uh, ik tel? wil je hem toegelicht geven over uh, Gouda. Over, um, over Gouda, Yonk. zeg je? Ja, ja. Dat is helaas uh, een jaar geleden heel erg in het nieuws gekomen. Ja, dat is wel uh, volgens mij de laatste paar jaar toch wel redelijk in het nieuws. Ja, toch? ja, ja, ja, ja. ja maar, maar dat wil ik even nuanceren. omdat uh, Ik wil eerst even over, uh, over hebben... Ook wat je zelf kan doen, is uh, wat ik al aangegeven heb uh, bij je collega van het voetbal uh, van uh, Johan Cruijff Foundation. Vertel. Er is ook een voetbalveld aangelegd en uh, dat vind ik een heel mooi initiatief. Zelf voetbal ik niet, uh, vroeger wel, maar uh, af en toe kijk ik wel wat bij de jongen. Maar in Gouda ja. is zo'n Johan Cruijff veldje en dat is dan vooral bedoeld dat, dat uh, al die gasten gewoon daar lekker kunnen voetballen... en dus niet ergens doelloos gaan rondhangen, maar gewoon kunnen sporten. dat wordt. Jarenlang daar gewoon gevoetbald. En, ja. Wordt uh, en veel dan, gebruik uh, van gemaakt? Ja, absoluut. Absoluut. Nu, zeker nu, uh, de top 60 uh, van jongeren in de gaten worden gehouden, constant, met de hulp van de uh, Haagse politie. Oké. Okay. En uh, ja, het is niet anders. Maar, uh, maar dan meenemen... moet je even, dat weet denk ik niet iedereen, denk ik ook niet precies, de, de 60, zijn dat 60 jongeren die voor de meeste overlast zorgen? Die worden in de gaten gehouden, continu? Ja, ja constant. Orkaanse jongeren. en. Uh, en uh, ja, hebt heeft ook een paar Nederlandse jongeren bij, uh, een beetje... ja. En uh, dus, uh, En zijn die veel ook... op die kruifeldje te vinden dan? Nee, uh, niet allemaal. Sommigen sommige die, die, die, uh, die, uh, die verlaten de stad of uh, die uh, in ieder geval ja, iedereen doe zijn ding, laat ik zo maar zeggen. Ja, ja. En ja, uh, uh, we zitten gewoon bij voorvelden en uh, uh, voetballen uh, om te laten zien van luisteren, dus, uh, dit heeft ons, uh, dit is goed voor. Ja, ook even. Uh, uh, uh, ik vind het een heel mooi initiatief. stief uh, ja. En het is niet alleen naar de binnenland, maar ook op buitenland maar ik bedoel. Maar wat? En, want je zegt ik voetbal zelf niet. Zijn er dingen die jij zelf doet? Ik hou niet voetbal. Ik, uh, nee, maar ik die je zelf doet om de boel veiliger te houden of collega die andere bellen uh, uh, in de buurt in gaan houden. Een soort kijken. Goed om dus, je heen uh, kijken. Een week geleden was die politie bij in de buurt. En nou die, uh, die uh, stond erbij toen uh, met een uh, zakantaren uh, tegen het huis aan uh, te schijnen. En Terwijl ik weer daar een vrouw woont. Volgens mij was dat ingebroken. Of zo. Dus ik, ik, ik stond net op dat moment te roken. Uh, het, het was half twee in de nacht. Ik denk, heel rare tijd. En op een gegeven moment uh, kwamen, ze, kwamen ze deze kant oplopen naar mijn even toe. Vroegen ze of ik de deur op kon doen. Dus ik had er geen... Uh, ja, waarom dat? Ik, ik, ik, ik wil weten waarom, waarom jullie hier binnen moeten maar, maar dat was de politie. Maar ze kwamen, uh, oh. ze, ze kwamen binnen bij een ander boer om te vragen of er heel wat gezien hadden. Maar ik zei wat er gebeurd, maar. Ze uh, zei de inbraak. Ze zei dat je wat gezien had, die zei ik heb het gezien. Maar uh, het schijnt bij ons ook een boefpin actief te zijn. Ja, ja. naast de eigenlijk zeggen. Dus, uh, Oké, okay. ja, die kunnen natuurlijk zo weer de snel snelweg op. Ja, die komen snel weer op en ja. snel weer af, hè. dus, ja. uh, dus uh, er was een Poolse uh, boefbende die, die bleef op uh, airbags van auto's, van Volkswagen vooral. Ja, die worden dan uh, op bestelling worden ze eruit gehaald, hè? Ja, dat, uh, ik weet toch ongeveer hoe die het werkt. werk gaat Stond zelf op Telegraaf. Dus, uh, airbags van, uh, van een buurman uh, van mij. Uh, uh, ja, ja. Die stond zo van het werk, de oude koeling starten. Dat was een vrij nieuw model. Maar hij was er nuchter onder, Mijn niet wat gebeurd. 3700 XBTW-schade. Uh, dat is toch net even dus, vervelend, hè? Oh ja, maar ja, ja, het, het, het, het, het, het blijft de auto, dus uh, ik bedoel, uh, het is gelukkig kijken uh, als mensen uh, niet gewond geraakt en zo, dat is in ieder geval belangrijk. Dat is belangrijk, ja. Maar wat ik zeggen ja, heeft ja? gewoon... Ja, dat we buurtvaders ook okay. hebben. We hebben ook buurtvaders. Uh, Marokkaanse en Nederlandse buurtvaders, die hebben zich verenigd ja. uh, in, uh, in een stichting. En die... Uh, dat doe ik al vijftien jaar lang. En ja, nou, kijk, he, dat is nog Ja, vijf jaar lang, maar mag ik wat toelichten? Ja, graag. Um, Daar, daarover. Ik vind de stelling vind ik goed. Um, uh, en en uh, ik, ik ben... Uh, <laughs> kijk, hallo? Ja? Ja, uh, ja sorry. Ik heb het uitgezet. Maar ik bedoel, um, de stelling is goed... Um, u, neemt, uh, u trekt die, uh, de vergelijking met Amerika. Amerika heeft, uh, heeft daar niet vergelijking met Nederland. Uh, uh, en uh, uh, streken straf van, uh, daar geloof ik ook niet zo hard in. Nee, maar even, want je begonnen over die buurtvaders. Dat, dat ja. ben ik wel benieuwd nou, of dat goed werkt. Ja, sommige vaders zijn voorzichtig. Uh zijn hun zonen zeggen tegen hun vader thuis, ja, luister Ik wil dat je dit niet meer doet. Maar om even daarvan. Het wordt ook gesteund door de gemeente, de provincie, de overheid. Uh, als de burger zijn, daar je ook een verantwoordelijkheid. Ja. Het kan niet zo zijn dat dat alleen de overheid alles kan regelen. En we gaan naar een uh, we gaan naar een systeem toe, uh, waar heel veel dingen uh, gewoon uh, ook ook waar je zelf voor moet zorgen. En, en je kunt heel veel heel veel dingen ook zelf voor zorgen. Uh, maar heel veel dingen gaan veranderen. Ja. Op elk terrein. Uh, die de die buurtvaders die voelden zich gewoon verantwoordelijk in de wijk. En dat is heel logisch. Want, ja. want, want, uh, uh, ik neem bijvoorbeeld uh, in Zottermeer: Een plantje in de weg, Dat deed wij ook. Wij deden elk jaar in mijn wijk toen ik nog thuis woonde. deed wij ook uh, uh, vegen en uh, uh, plantjes aanleggen. Ja, op die manier en, uh, kan je het jongen, wat, wat aangenamer maken. Je kunt heel veel doen. Ja. Daar ben ik echt heilig van over het echt. Maar ook al, ook al wordt je dat niet opgelegd. Uh, als mens voel je je betrokken in de wijk. Ja. En ik ben ervan overtuigd. Uh, uh, uh, uh, uh, maar het is niet van mijn wijk. Hè. Het is ook werken. Ik ben net pas mijn, uh, mijn werk uh, Drie dagen terug. Ja. Uh, uh, na elf jaar. In het bedaal. Dus. Uh, dat, voor, dat veroorzaakt dan weer instabiliteit, wil je dat zeggen? Uh, ja, maar het zal ja. niet gaan gebeuren. Het zal mij niet gaan gebeuren. Nee. Maar... Nou ja, ik denk wel dat veel dingen met elkaar samenhangen. Ook rond veiligheid en nu ook met de crisis, dat je natuurlijk ook zekerheid moet hebben. Kijk, u heeft er geen te maken. Ik kijk vaak naar het programma op tv. Nou, dat gaat ook verdwijnen anders, dus zeker bij de omroep ook, hoor. U omroep, ik bent een goede interviewer. Ik volg u al jaren op tv. En ik wil alleen zeggen, werk. Werk is heel belangrijk. Ik ben nu een baan verloren, maar ik ga... Ik krijg nu van mijn werkgever de al drie maanden rust, maar ik wil het aan denken. Daarna weer hard proberen iets te vinden. dat wat succes daarmee. En fijn even belden over de kruifveldjes en de buurtvaders in ieder geval. Ja, ik vind het een mooi initiatief en haar laten zien van luister eens sporten en beweging. En heel veel jongeren zijn die, ja, ik heb misschien maar die dat er dat nog te vinden. Die blijven ook gericht. Het is voor je gezond, het gezond ja. en het is gratis. maar die, ook, uh, ook niet onbelangrijk. Uh, hey, ik ga naar de bellen toe wat. Juist ja, goed, maar die jongen, kijk die zijn niet van echt gras, hè. het is allemaal kunstgras. Ja, ja, ja. ja. Die, dat weet je wel. Maar dat is echt een heel ander verhaal. Hey, we gaan er een eind aan breien. Uh, we spreken veilig. elkaar volgende keer weer. Dag hoor. Bedankt. Hi. We gaan naar mevrouw Post toe. Mevrouw Post, goede nacht Ja, nacht, zullen we maar zeggen. Hallo. Ja. Ja, ik heb wel verschillende dingen aan meegemaakt, maar ik ben nogal nachtig maar voor ik naar bed ga, dan ga ik altijd even in mijn voordeur staan dan kijk ik zo even om een heen of ik dat bijzonders zie. Oh, dan doet u even de deur open en dan kijkt u even de hele ja, door. Ja, dan kijk ik altijd zo even om een heen. Ja? Nou. En heeft u wel eens wat gezien waarvan u dacht, hmm, dat hoort ja. niet? Ja, hier zag ik hem ik heb een winkelcentrum zo achter me en dan kijk ik zo die stegen. En de achterkant van die winkel, dus zag ik op onder staan. En, tenminste net stond een scooter of wat met licht op. Ik denk hé, hey, loop ik daar even naartoe. En toen kwam intussen de eigenaresse van die zaak, die kwam naar buiten. Ze dus, nou, zei, nou zegt, jij durft ook. Ja? Zei, nou ja, ik denk, eens kijken wat uh, moet die. En dan gaat hij nou, gewoon ja, zei, in uw eentje loopt u naar buiten. Ik, dus. nou, ik, ben ik denk alleen, dat veel mensen u dat niet uh, nadoen hoor, dat ze dat niet, niet durven. Mm, nou ja, je kent het, uh, nee, nee, nee, nou toch even, uh, ja, anders laten ze geen leerbrand zien. plan planten ze het niet branden van een scooter. Dus ik loop die kant op, zei ze, nou we, zes, we hebben een verdaderfest en ik had een visite, ik heb even nog wat opgehaald. Is dat dan niet in orde? Maar toen had ik, later had ik uh, iemand, daar uh, zag ik ook weer een brommer in, of een scooter, en de twee jongens. En die een, een brievenbus van een van de buren weg. Mm. Die liep ik, diep ik ook rustig op aan. Ik zei, nou, jullie durven. En ik zei, wat is het nou goed voor? Ik zei, wat is het gunstig. Toen zei ik, ja, maar hoor eens eventjes. Sorry. En ik zei, ja, maar hoor, ik weet wat jullie zijn, die brievenbus. Jullie zeggen wat dat het weer voor elkaar komt. Ik zei, anders ligt het de baas in. Hij zegt mevrouw, we zijn onzorgd en het komt best voor elkaar. Ik zei, nou, ik hoop het. Ik zei, zo niet... Maandagmorgen bel ik jullie en dan ga ik naar die baas en dan zeg ik, hoe is het afgelopen? Eh, prima. Nou, zegt ik, nou, dan is het goed. <laughs> maar ik ben alleen en ik slaap altijd met de raam open. Ja. Word ik iemand op de achterstraat, tenminste een grommel. Ik denk, hé, hey, volg ik aan mijn deur. Ja, ik zag iets kijken, ik heb altijd een glas met water naast me staan en ik ga uh, dat raam open en ik laat rustig dat glas met water Laat ik zakken naar beneden. Nou, laat u zakken heen, of gooit u naar beneden? Dat glas met water dus. Okay. Dus degene die, op die achter, uh, aan mijn achterdeur stond te rammelen, of te het die nam de haken op natuurlijk. Maar die dacht van dat er een uit, uitgevoerd werd oh. wat dan ook. Dat ik, als ze weer gaan natuurlijk naar beneden. En mijn, mijn, mijn poort, want ik heb zo'n een, een, een, een, een, een, een, een muur eromheen met een... en mijn poort dat is dus van slot gedaan die deur. En die heb ik als de wegen weer dubbel op slot gedaan. Maar waren buiten... het diezelfde gasten die uh, niet blij waren met dat u ingegrepen had? Of waren het hele andere? Nee, dat was een, het was maar één persoon. Dat, was oh, een okay. tijd, dat, was een, dat is het verleden jaar gebeurd, twee oh. jaar terug. Toen ben ik als de Wegen naar beneden gegaan, Poort weer op slot gedaan en mijn buitenlicht aangedaan, en toen heb ik verder niks meer gehoord. Dat wat was daar geweest? Is. Maar er was gewoon iemand die wou leuk naar binnen en dat ja, ja. is gelopen. Maar u bent dus eigenlijk gewoon heel alert iemand die ook geen angst kent? U gaat er gewoon op nee, af? Nee, ik ben niet bij haar gevallen. Nee. dat is bijzonders zie, dan ga ik erop aan. Dat is wel iets voor u om s'nachts ook nog even de wijk veilig te houden als ik het zo hoor. Zo'n nachtwacht. Ja, ik ga graag even om een kijken. Ja. Als bijzonders hoor, dan ga ik van bed en dan kijk ik vooraan. Waar woont u in de buurt dan? Nou, midden in het dorp. In, en waar in Nederland ergens? Op Urk. Oh, op Urk. Kijk eens aan. Ja. En daar, maar daar is ook nog wel een goede sociale controle, toch? Houdt ja, daarom. Als er iets bijzonders gebeurt, dan weet ja. je ja, dat van elkaar. Ja, dus dat is het voordeel. Dus iedereen kent mevrouw Post wel. Die houdt de boel goed in de gaten. We houden de zaak hier in de gaten. Maar dat doen mijn andere buren ook wel, hoor. Hartstikke fijn. Als iedereen het doet, dan, dan scheelt dat toch? Nou, ik hoop dat ja. u een rustige nacht tegemoet gaat, zonder brommers oh, en glaasjes ja. water. Nou, ik, ik slaap de eerste tijd nog niet, hoor. Ik uh, ben... Uh, Blijf maar ik nog even lekker luisteren. Ik moest morgens niet zo vroeg op. Kijk, dat is fijn. Even uitslaan. Uur, uur of negen is mijn klokje. En wanneer gaat u dan slapen? Oh, als ik in slaap, want ik heb al de de radio aan. Oh, nou. Straks uh, zit Astrid hier nog dus, uh, met de nachtzuster, dus dan kunt ja, u lekker blijven luisteren. Ja, de nachtzuster heb gaan. <laughs> <Daarom>. <laughs> nou, dan maakt u korte nachtjes, mevrouw Post. Nou, bedankt nee, is in ieder geval voor met, het bellen nu. Altijd met tussendoor slaap ik misschien, want dan zal ik misschien even in slaap. Maar dan oh, is ik, ik weer bij. Nou, kijk aan. Fijne Daarom. nacht in ieder geval. En bedankt. Ja, graag gedaan. Een dag hoor. Fijne dag verder. Hoi. We hebben nog uh, plek voor een beller. Als u uh, wilt vertellen over wat er bij u in de buurt gebeurt... of wat u doet om de buurt veiliger te houden... dan kunt u nog bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Mailtjes sturen kan ook nog steeds. casaluna.nl En twitteren met hashtag Casaluna. We gaan nog even naar wat muziek luisteren... en dan zal ik nog even wat uh, mailtjes uh, voorlezen. Maar eerst even nog muziek.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 mooi nummer met uh, New Age. Even kijken, Martine uit Middelburg aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht. dat klopt. Hoe houdt u de buurt veilig? Uh, ik uh, ben vriendelijk. U bent vriendelijk? En dat is iedereen het? Die hier komt. Ja. Dat, is, dat kan ik ook niet doen. Dus er komt een inbreker langs dan zeg je... kom gezellig binnen, <laughs> kopje je koffie erbij. <laughs> ik weet van tevoren natuurlijk niet of het een inbreker is. Nee, daarom. Ik woon sinds 1 maart hier in Middelburg, in wat inmiddels bekend staat als het dedenigste gebouw van Middelburg aan noord Noord. Oh ja, ik zal geen... Maar goed, doet er niet toe. Het is een prachtig oude Noordweg, allemaal kleine huisjes. En nou ja, en nu zijn er hier kolossen van nieuwbouwdingen uh, gekomen en huh? nou ja, niemand, niemand is er blij mee nee. en ik woon erin. Het is een soort zorginstelling. Uh, wat dat betreft mag ik niet klagen, maar het is, uh, ja... Ik probeer maar gewoon het beste ervan te maken en vriendelijk te zijn. Ja. En, uh, ja, we zitten nog midden in de bouwperiode. Uh, maar, uh, nou ja, goed, ik ben de stad in gegaan. En Middelburg is erg veranderd. Het is een universiteitsstad. Er wonen 600 jongeren. Internationaal. Ja. Op zich is dat wel leuk. Middelburg lijkt een beetje op Amsterdam. Maar het is kleiner. Ja, en, en Vlissingen is Rotterdam. Oh, zo, en, en, ja? Ja, en dat is, ja, ik kom net thuis. Ik val met mijn neus in de boot. Ik zet even Kataloenen aan. Ja. En ja, Middelburg, ja. En, maar maar heeft het, u het idee, als iedereen gewoon vriendelijker doet, dat je op die manier de buurt ook veiliger houdt? Is het zo relatief eenvoudig? Ik, ik denk het wel. Groeten, aankijken, glimlachen. Een beproefd, beproefd recept voor een gelukkiger leven. Ja. Maar heb je ook wel eens dingen gezien waarvan je denkt, nou... Ja, ik heb mij heel erg... Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Nee? Ik woon 21 nee. maart hier nog maar. Maar ja. Nou, ja, ik, ja, ik heb zelf wel gisteren iets akelijks gedaan... Dat ik, dat ik, waar ik mij een beetje voor schaam. Maar dat zal ik dan maar niet vertellen. Ik, <laughs> maar, ik weet dat, niet of het, dat, het met uh, criminaliteit te maken had. <laughs> <voor deze uitzending. laughs> maar, uh, ja, nee, nee, nee, nee. nee, Dat is het van toepassing voor deze uitzending. Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Maar het gaat er gewoon om dat je... ja. Je woont hier en het is, het is allemaal hoogbouw en uh, uh, ja uh, op het prachtigste plekje in Middelburg. Maar uh, ja. Uh, maar ja, je moet, ik zit wel te denken met hoogbouw is ook het risico dat mensen natuurlijk te makkelijk binnen worden gelaten en zo. Maar dat gevoel heb jij niet. Je hebt geen uh, ik, ik... Ik durf het niet te zeggen, maar... Dus, nee. Uh, uh, nee, goed, uh, dat, dat maakt... Wil je uit. geen angst nee. aan praten, hoor? <laughs> nee, maar goed, ik ben dus... Gisteravond ben ik dus van huis... weer eventjes van de stad gefietst. Ik was daar een heel mooi jazz geweest. En toen kwamen er allemaal van die studenten aan. Die vragen dat een dan een fietspomp. Dan hebben ze even mee naar binnen genomen. En... en het meisje begon meteen een fietspomp van de fietsenberg. Ik zei: wil je niet aan een fiets komen die niet voor jou is. Sorry, zei sorry. En zei ik: kom even mee naar boven, kan je zien hoe ik woon. Toen heb ik op mijn klavigort voor ze gespeeld. Die oh. mensen wisten niet wat de klavigort was. Ik ben gewoon even boven, ja, nou, ik heb op mijn clavigort, En op de, mijn piano ook. Het is hier ontzettend goed geïsoleerd. De buren hebben er geen last van. Je kunt midden in de nacht piano spelen. Ja, maar goed. Maar waarom schaam je je daar dan voor? Nee, daar heb ik me niet voor geschat. Oh, oké. Okay. Het is jij wat anders. <laughs> nee, nee, nee dat, dat, Maar wat jij dus zegt, is dat je ook mensen aanspreekt. Want ja, dat doe nou, je dan. Als je, ja, nee, ja. maar dat, is dus ja. Nog, dat gaat verder dan alleen maar vriendelijkheid, vriendelijk zijn. Je nee, zou gewoon tij alert zijn. Uh, ja, ja, mensen aanspreken. Ja. ja en de, ja, ik vind het zo erg. Ik heb die mevrouw die schuin tegenover me woont. Haar kinderen waren in de bouw aan het spelen hier toen er nog zand lag en een bouwkeet en hekken. <lacht> ik, ik bemoei me met die kinderen die daar in die zandhoop gaan zitten doen en zo. En ik ben piano geweest, dus ik bemoei me met die kinderen. Kijk, ja, wees voorzichtig. En die, die moeder is helemaal depressief. Ik oh, kijk al twee jaar tegen, bouw, bouw dingen aan oh. en zand in het huis. En, nou ja, wat kan ik eraan doen? Ik heb gezegd, je mag op een concertje komen. Ik geef een huisconcertje terug. <lacht> een appartementje moet je allemaal staan. Maar goed, dat ja, gaat wat kan gebeuren. je doen? Nou, dit is ja. in ieder geval een aanzet. Maar uh, vriendelijk zijn en aanspreken, dat is jouw uh, manier om de buurt veilig te houden? Dank je wel, Martine. Ja, welkom. Dank je uh, Dag hoor. Geniet daar van het wonen, in ieder geval in, uh, in het Klein Amsterdam. Het het Klein Amsterdam, zo okay, is het. Oké, dag hoor. veren is het wel. Dag hoor. Nog even wat mailtjes die we hadden gekregen. Sowieso uh, een tweet van John Koenraad. Die zegt: In Barneveld heb je blauwe Twitteravonden. Burgers gaan de wijk in en twitteren verdachte situaties en de politie onderneemt dan actie. Dat is een manier. Hans Kemperman die mailde, woont in een klein dorp in Denemarken. Zegt: ik heb een Duitse herder en het straatje is erg blij met zijn waakzaamheid. Met een grote smiley erachter, hoewel er vorig jaar in een andere straat een wapenkast is gestolen, inclusief jachtwapens. Verder is het veilig: velen sluiten hun huis nooit af. Dus ja, zeg het maar. Overigens wel leuk om te vermelden, vorig jaar dacht iemand inbrekers te hebben gehoord in zijn garage. Uiteindelijk bleken het twee pubers te zijn die zich te goed hadden gedaan aan het bier in die garage. Kijk. Maar in ieder geval dus veilig in Denemarken. Een goed weekend en groeten van Hans Kemperman. En Joop had nog een mailtje. Zegt, we hebben in de straat allemaal een eigen oprit. Het was een prima straatje. Totdat de gemeente besloot om er een doorgaande weg van te maken. En dat leidde meteen tot aardig wat onveilige situaties. Omdat er veel harder gereden werd. Wat hebben we gedaan? De krachten gebundeld. Allemaal onze auto op straat gezet. In plaats van op de oprit. Op die manier moesten alle auto's die voorbij kwamen wel afremmen. En werd het dus voor de kinderen gelijk een stuk veiliger. Kijk eens aan. Bedankt voor alle reacties. Blijf lekker luisteren naar Radio 1. Want zometeen hier Astrid de Jong met de nachtzuster. En morgen dan uh, is hier in Gazeluna te gast uh, Paul Dekker van het Sociaal Cultureel Planbureau. En hij spreekt met Nathan Vecht. Maar niet eerst dus. Uh, veel plezier met Astrid. En een fijne nacht. Dag. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV.